Goedemiddag, ik ben Maxime Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetbalfotografen, cameramensen en journalisten langs de lijn... voelen zich steeds vaker bedreigd. Regelmatig krijgen ze bier over zich heen, soms vuurwerk. Er wordt zelfs wel eens op ze geplast. Hun apparatuur gaat daardoor kapot. Voetbalbond KNVB is nu met verschillende tv-zenders een onderzoek gestart... om erachter te komen hoe groot het probleem is... en hoe de werkplekken veiliger kunnen worden. De bond wil daarnaast weten of het gedrag van supporters... erger is geworden na corona. Tijdens de lockdown moesten de stadions lange tijd... Dicht. In Indiana kunnen mensen geen abortus meer ondergaan. Die staat heeft als eerste in Amerika dat recht afgeschaft... sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof... Daardoor mogen staten zelf weer beslissen of ze abortus toestaan of niet. Volgens deze Amerikaanse verslaggever zijn er wel uitzonderingen op de wet in Indiana. Exceptions for rape or incest up to 10 weeks after fertilization. Also exceptions for a serious health risk for the pregnant woman or to save her life and for lethal fetal anomalies. Voor mensen in Indiana die na een verkrachting of incest zwanger zijn geworden, blijft een abortus dus wel mogelijk. De verwachting is dat abortus in de helft van de staten verboden wordt. Trek je Viking, Piraten of Elvenpak maar uit de kast? Na twee jaar kun je eindelijk weer naar Fest. Drie dagen lang is het Fantasyfestival in het Zuid-Hollandse Lisse weer gaande. Dat vinden bezoekers top, al is de een beter voorbereid op het weer dan de ander. Meneer de Rinder, mag ik even iets vragen? Ja, hoor. Lijkt me vrij warm toch vandaag. Nee, voor mij is lekker weer. Dus het uh, is perfect. Niet te warm, niet te koud. Normaal in je konden laat ook nog wat lucht door. Ja, precies. Allemaal gaat, hè. Dus, uh... Het is zwaar, denk ik, hè? 25 kilo ongeveer. Alles bij elkaar, ja. Lekker warm. Verschrikkelijk warm. Ja, ik ben wel volledig kapot aan het zitten. Met alle populaire fantasyfiguren kan het ook nog wel eens voorkomen dat je iemand in dezelfde outfit tegenkomt. Hoe heet jouw figuur? Link. Wat ben jij? Ook Link. Maar hij is een soort van neppen en ik ben de echter. Ja, dat moet dus nog even uitgevochten worden. Het weer nog, het is zonnig, alleen in het noorden kan een buitje vallen. Later op de dag overal wat meer bewolking en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn... bij de Noever 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een hele goed uh, gevulde studio uh, hier aan de Tolweg 10A. En allemaal bad boys uh, in de studio van uh, CFM. Een hele goeiemiddag. middag. hoorde uh, daarmee Miami samen zien. Oftewel Gloria Estefan En de bad boys een lekkere platen uit de jaren 80. Nou, het is even na twee uur. Goedemiddag Zandvoort. We zijn weer. Tolweg 10A. Zandvoort op zaterdag. En het is een uh, mooie zonnige zaterdag. Vragen tegenover mij... Uh, ja. Zowel Albert-Jan, maar ook Benno. Goedemiddag, Benno. Het begin eerst bij jou. Ja, goedemiddag Rob. Goedemiddag Albert-Jan. Ja, natuurlijk. We zijn er weer. We gaan er weer een gezellige middag van maken... met heel, heel veel nieuws. En we uh, nodigen mensen aan de telefoon. Gaan we bellen. En um, moet ik nu al zeggen wat... Uh, ja, ik ben nog in een stageperiode. Ja ja, ja, ja, Kijk uit. De uh, directeur zit uh, tegenover je. Ja, dus, uh, de, de master zit nog tegenover me. Nou ja, straks natuurlijk uh, Zandvoort Nieuws. Daar uh, beginnen we uh, uh, altijd mee. En dat is heel gezellig. Dan het weerbericht. Uh, en dan het eerste interview gemaakt door Jaap Koper... over een geslaagde pilot van het zaalvoetbal in de Blauwe Tram. Is dat een uh, sporthal, denk ik, hè? Een Blauwe ja, Tram. Ja, ja, ja. Nou ja, het is een uh, gelegenheidsplekje, uh, zeg maar... Uh, waar allerlei dingen georganiseerd worden. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ik dacht, ja, nou een, een sporthal of een gymzaalachtig iets. Maar goed, uh, nou, dat gaan we het eerste uur doen. Mooi, helemaal goed. Ja. En uh, ja, verder hebben we in Amsterdam natuurlijk een heel groot feest. Ja, natuurlijk. Ook allemaal bad boys en ja. girls uh, <laughs> natuurlijk uh, daar. Uh, jeetje. Ja, ja, de, de... knelparade uh, is uh, op dit moment uh, gaande. En uh, we zijn naar uh, boten 46 aan het de... kijken binnen. Ja, oh, uh... ja, ja, de... Er zijn er nogal wat, hè? Die de, boten blijkbaar. daar in Amsterdam. Ja, het grappige is dat uh, het, is, het ziet er heel kleurrijk, uh, kleurrijk en gezellig uit. Maar er is ook vanuit dezelfde gemeenschap al daar uh, behoorlijk wat kritiek. Uh, uh, op de, deze parade. Uh, Eén vandaag had er onderzoek gehouden. En uh, nou, Het logen niet om. Het logen niet om. Hebben ze de vlag ook uh, omgehangen? <laughs> ja, nou, blijf daar Ja, blijf kleuren. Oké, tot zover op. Ja, um. zeker. Nou, dankjewel. Fijn dat je er bent. En uh, Albert Jan ook. Goedemiddag. Hallo, Albert Jan. Ja. Ik... ik hoor je helemaal niet. Ben ik er? Nee, nee. nee? nee. Oh, je hebt een uh, microfoon drie waarschijnlijk. Ja. Heb je drie? Ja, ja. ja, ben ik, ja. Ben, ik je, ben ik er? Je hebt drie. Hallo, uh, Albert-Jan. Kom, kom ik een beetje door? Nou, je komt heel zacht door. Uh, dus uh, nee. <laughs> daar gaan we even aan sleutelen. Neem even vier dan anders, uh, zeg maar. Deze? Ja, probeer die eens. Deze is beter. Nou ja. Hm. De techniek stort in elkaar. Ja, ja, ja. ja. Benno grijpt de macht. Heb je, heb je het door uh, Albert-Jan? We gaan, we, gaan, we gaan straks wel even sleutelen. en Kijken of we Albert-Jan ook uh, in de uitzending krijgen. Want die horen we sowieso in het uh, derde uur uh, zeker loskomen Bij deze Sandport op zaterdag. Elton John en Kiki Die. Muziek uit de jaren zeventig. Muziek uit de jaren zeventig. een uh, duet uit uh, eind jaren 70, 1979... Elton John en Kiki D en uh, Don't Go Breaking My Heart. De zaterdagmiddag van CFM. Uh, dus zo dadelijk uh, gaan we het uh, nieuws uh, een beetje doornemen. Maar eerst een uh, plaat uit de hitparades van uh, dit moment. Camilla Cabello, tezamen met uh, Ed Sheeran. Hier zijn ze met een uh, lekkere zonnige plaat en die heet uh, Bam Bam.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 Now well, I've been the Lekkere zonnige single van Ed Sheeran en Camilla Cabello, hoor. Moet ik meteen denken aan onze zuidenburen Belle Perez natuurlijk. Ja, die uh, bracht ook altijd van uh, dat soort uh, zonnige muziek uit. Heerlijk. In ieder geval hoorde je de nieuwe single uh, Bam Bam... Uh, Benno, bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam, bam. bam, bam, bam, bam, bam. Dat, is, dat doet maar een Fred Flintstone serie denken. <laughs> er de zat ook een bambam, er zat een jongetje bij. Toch het in, is, zoiets was er toch... De een bam. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, dan maar het Zandvoort nieuws in het kort. Ja, ga je dat, ga je best doen? Ja, ik ga mijn best doen. Nou, belangrijkste nieuws vond ik eigenlijk... dat de Raad van State de vergunning circuit Zandvoort... wordt niet geschorst. Dan hebben we het over de natuurvergunning van het circuit. En dat heeft de Raad van State dinsdagochtend in afweging genomen en het um, circuit in gelijkgesteld. En dat was, las ik al ergens anders, eigenlijk het, de 35ste rechtszaak die d tegen het circuit... Het is echt niet normaal. <laughs> ja, en ze hadden alles gewonnen, niet te geloven. Hè. Die uh, natuur- en milieuorganisatie hadden dus alles verloren. En, nou, aan de ene kant bewonder ik het dan wel weer dat ze de moed hebben om maar door te blijven procederen, maar ja, wat schiet je ermee op, jongen? Volgens mij blijft ze ook gewoon doorgaan nog, hoor. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, dat is een, een vereniging story. In ieder geval um, nou ja, dat um, dat was natuurlijk erg fijn want uh, bij het circuit dat is nogal laconiek over van nou ja we, we kijken het met veel uh ik uh, ben goed tegemoet deze uitslag. Ja, weer. Robert en, van Overdijk. Ja, daar was ja. er heel, uh, heel makkelijk mee. Precies. En, uh, maar goed, ik zou me toch een beetje knijpen natuurlijk. Want uh, zo nog een kleine maand te gaan... denk je van, het zal toch niet, hè? Het zal toch niet gebeuren. Het, uh, nou, de lichten ja. staan op groen, uh, Benno. Ja, ja. En ik uh, was van de week even bij het circuit. Oh ja. En ze zijn al echt heel druk uh, aan het opbouwen. En het wordt uh, ja, nog groter dan uh, verleden jaar. Het is niet normaal, joh. wat ja. ze daar allemaal aan het bouwen zijn. Ja, ik zag... Inderdaad, vrachtwagens met allemaal zwarte schermen rijden over de weg. Uh, dus dat... Ja, dat we niet meer mee kunnen kijken. Ja, ja. Dus ik heb het van de week nog even gedaan. <lacht> nou ja, uh, als we daarover doorgaan. Uh, heren, hebben jullie je kaart uh, al gehad uh, voor de bewonersdag? Ja, dan Moet je even naar je overbuurman gaan? Nee, nee, hij kan ik, nee. Zijn uh, dus microfoon doet het zeker nog steeds niet. <lacht> <lacht> ja, ik hoor wel iets. Doet hij het nou? Nee, nou, ja, het is, het, is, het, is, het is echt heel zacht. ja maar goed, euh, na de succesvolle bewonersdag van vorig jaar... kunnen dus de bewoners van Zandvoort en Benveld... Euh, dus dit jaar weer de donderdag voor het raceweekend... 1 september kan je weer euh, beter gasten op het circuit. En dan mag je euh, meekijken. En dan is het circuit op volledige racesterkte... En met een beetje geluk staan de teams in de pitstraat... hun voorbereiding te treffen en een beetje te sleutelen. En misschien kan je nog een praatje maken. Wie zal het weten? Het gebeurt in ieder geval op 1 september dus. 1800 uur tot 2100 uur. Dan zijn je alle bewoners welkom. En per huishouden er, mogen twee personen hebben toegang tot het circuit... En, um, nou, en dat wordt allemaal toegestuurd. O, tien dagen voor het evenement. Oh, dus je kan het nog niet in huis hebben. Zo. Nee, nee, nee, nee. We zitten in volle verwachting uh, voor de kaarten. Nou, dat wordt wel dringend natuurlijk. Ja, ja. en weet je, we hadden ook, uh, de radio had ook een bericht uh, geplaatst op, uh, op de social media uh, hierover. Ja. En het werd echt tienduizenden keren gelezen. Maar er begon ook een hele ruilhandel uh, plaats te vinden. Oh. Zo van, uh, wie, uh, wie gaat er niet en wie heeft er nog kaarten? Ja, ja. En, ja, ja, ja, ja, kan ja. ik ze dan krijgen en dergelijke? En ja, echt uh, ja. gigantische run op die kaarten. Ja. Uh, nou, vanochtend om 10 uur is natuurlijk Salford Beyond van start gegaan. Uh, de kinderen konden tot 12 uur, dacht ik, uh, uh, gezellig met het reuzenrad mee. Uh, er is een Hinkelbaan, een Kartbaan. En Rob, jij had die Kartbaan gezien. Het zag er wel spectaculair uit. Hè? Dat ziet er spectaculair uit. Ja, dat is uh, waar normaal gesproken de fietsen konden staan. Oh ja. Is nu een hele kartbaan geworden. Zo. Echt een uh, grote kartbaan, dus uh, ze kunnen lekker rijden, alle, alle kinderen. Wij mogen niet, Benno. Oh, wij mogen weer niet. Nee, nee, nee nou, dat is maar goed ook. Maar wij mogen wel in, in het reuzenrad, hè? Zeker. Want jij daar niet kaarten misschien, En misschien uh, kan jij inderdaad uh, kaarten gaan winnen bij ons. Oh. Want ook dit jaar geven we weer uh, kaarten weg voor het uh, reuzenrad. Het staat nog uh, tot de Dutch GP op het uh, Badhuisplein. Gigantisch 50 meter hoog. Heel veel gondels uh, daar, uh, daarbij. En uh, ja, wij gaan kaarten weggeven. Doen oh, we tijdens uh, meerdere programma's. Je moet er wel iets voor doen. Hoeveel maar niet zo, niet zo gek veel hoor. Dus, Hoe, hoeveel gondels heeft het Reusenrad? Dat wilde ik vragen. Oh, je, had, <laughs> ja? je had hem al door, of niet? Ik ben wezen te tellen, maar je raakt de telk steeds kwijt. Dat was in de, daarom, daarom zei ik er ook geen, geen aantal bij natuurlijk. Maar, <laughs> nee, ja. uh, hoeveel gondels heeft het uh, reuzenrad? Ja. Nou, sky, ik ben sky Vision heet die. Okay. Ik kan het uh, volgens mij zo op, uh, op uh, internet vinden. Dus, uh, oh, oh, Oké, okay. nou, dat, uh, ik ben benieuwd. Laat het even weten. Ja. Uh, 023-57-30393 Of gewoon even uh, een uh, e-mail sturen naar uh, redactie apenstaart.nl Of via onze app kan je ook even een uh, reactie achterlaten En dan uh, nemen wij contact met je op voor twee vrijkaarten Twee vrijkaarten, oké okay. nou. Dus hoeveel gondels heeft het uh, reuzenrad? Dat wordt tellen, dat wordt tellen nou, als laatste heb ik nog uh, dat Camering uh, ondersstraat Onders is het, is het trouwens. Uh, met uh, S, dus dubbel S, Ondersstraat. Is weer open voor het verkeer. 14 maanden, wel liefst, is hij dicht geweest voor reconstructie in nieuw Noord. En, um, nou, dat is allemaal weer open. En toen dacht ik van, toen ik dat las: wie was eigenlijk Kamerling Onnes? Nou, dat is een, was een meneer geboren in 1853 in Groningen, gestorven in 1926 in Leiden. Was een Nederlands natuurkundige winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Door mee te en tot weten was zijn slagzin. En euh, nou, deze beste man, die was eigenlijk... Komt het tijd... uh, daar uit, van uh, meten is weten? Nou, misschien is dat een verbastering daarvan, ja. En, um, maar Cameron Onnes was een van de eerste geleerden... die zich bezighield met het koelen van gassen, waaronder waterstof... Dus in die tijd hield men zich al bezig met waterstof. Hoe actueel is het? Hè? Kijk, dat ja. bedoel ik. Nou, helemaal goed. Weten we dat ook weer, Benno. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En uh, uiteraard, uh, straks gaan we eens even kijken wat het uh, weer de komende dagen gaat worden. Kan je alvast uh, wat verklappen, of niet? Uh, nee. Nee. Nee, nee. Nee. Het nee, wordt Bij uh, somber weer. Uh. Ja, Bij <laughs> ja, somber weer. Echt. <laughs> wat heb je eraan, hè? Je neemt ze mee naar de studio. <laughs> ja. Straks het weer om half drie. We hebben een lekkere oude single zo op de zaterdag bij uh, je eigen lokale radio, CfM. Je de Howard Jones en uh, What is Love. Zo dadelijk het uh, weerbericht voor uh, de komende dagen. Volgens mij gaat dat best wel goed hoor. Gaat mooi weer worden. Mooie straks van Ben uh, <laughs> nou, Oveugen. Eerst uh, ik dans, dus ik besta. Het goede doel. Niemand kent Leuk hè, deze single uit de jaren 80 van het uh, goede Doel. En ik dans dus, ik besta. En zo is er maar net in Benno Veugen, die uh, heeft het weer even uitgezocht. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd, Benno. Ja, nou ja, allereerst uh, Rico uh, van het weer is met vakantie. Dus ik had een zenuwenzinking vanmiddag. Ik denk, oh mijn hemel, hoe moet dat nou? Uh, maar ja. goed, um, overigens een hele fijne vakantie, Rico. Uh, maar ik had het natuurlijk dus ontzettend makkelijk. Dan ga je even kijken bij uh, andere uh, instituten, zoals het Carnemie. En dan uh, zit je zon, zon en nog een zon. En dat maakt. Maar ja, voor Zandvoort wordt toch een beetje regen. Wanneer wordt niet gezegd, maar uh, op maandag toch een beetje regen. En dan gaan de temperaturen omhoog. Ook in Zandvoort. Uh, niet zo spectaculair waarschijnlijk als in het Zuidoosten. Dus Limburg. Maar uh, vrijdag zegt men... vervelt men toch 30 graden. Dus... Uh en donderdag al 29, woensdag 26. Dus het gaat lekker oplopen en voor de liefhebbers van warm weer, ja, die, uh, die zitten goed natuurlijk, en, maar er zijn ook een heleboel mensen die er niet van houden. En hè, voor de meeste Nederlanders houdt het zo'n beetje op rond de 25 graden, dan uh, denken ze oh, het wordt met eten, het wordt met eten. Dus, uh, nou ja, vanaf woensdag binnen blijven dan maar, en dan is het uh, eigenlijk rot weer, slecht weer. Ja, een beetje verstandig, maar ja. is er ook een, een windje bij, een beetje, een beetje... Zij wind dat ja, toch part. nog koel cool is? Eens even kijken. Nou, het noordwesten. De wind komt uit het noordwesten. En westen en is matig voor alsnog de komende dagen. En hoe het uh, dan uh, eind, uh, verderop in de week gaat worden, dat weet ik niet. Maar dat voelen we vanzelf wel. Nou, helemaal goed. Dankjewel. Ja. En uiteraard kan je het weer ook uh, nazien op onze eigen app, Benno. De ZFM-app. Oh ja, natuurlijk. Kijk even onder uh, inderdaad uh, de Meteo-pagina. Uh, en uh, ja, dan uh, vind je ook het uh, lokale weer. En dan uh, ben je op de hoogte van uh, of je een dagje zandsport kan doen volgende week. Dat was het weer. Zo hey, so is het net. Dat doen we altijd om uh, half drie het uh, weer voor de komende dagen. En uh, straks uh, gaat uh, Jaap Koper praten met uh, Ali. En wat het allemaal inhoudt, dat hoor je zo dadelijk. Maar eerst gaan we even lekker dansen zo. Wat dacht je? Dance Yourself, Disney. van Zandvoort, Zandvoort. Welkom bij het geluid van uh, Zandvoort. Dit is IFM, we zijn er al uh, 32 jaar vanuit uh, de leukste badplaats van Nederland. En daar zijn we natuurlijk weer uh, uh, trots op je Down to Earth, uh, de single van uh, Curiosity Killed the Cats. Nou was uh, van de week onze razende reporter Jaap Koper... die was uh, op pad, uh, Benno Veuge. Ja, en uh, hij was op pad bij het, uh, de Blauwe Tram. tram um, daar werd uh, door het jongerenwerk Zandvoort en Teams... Team Sportservice Zand wordt samen een pilot begonnen met zaalvoetbal... voor een groep jongeren in de categorie 13 tot en met 17 jaar. Woensdagavond was zeg maar de aftrap... en er werd gelijk flink gevoetbald door de dames en heren. En ja, Koper die sprok over dit initiatief met jongerenwerker Ali. Naast mij zit Ali, we zitten in uh, een hal bij, uh, bij, de, uh, bij de blauwe tram. Uh, uh, de, sporthal, de, de sporthal, de blauwe tram. Uh, Ali, um, jij bent uh, de jongerenwerker bij, uh, bij Pluspunt. Uh, dit is een pilot met... Jongeren die aan het gewoon een balletje aan het trappen zijn in de zaal. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het uh, idee was uh, uiteindelijk gekomen omdat er uh, een aantal jongeren naar ons toe zijn gestapt. Uh, met het idee van hé, hey, wij vinden het zaalvoetballen erg leuk. Het is dus een uh, leuk idee. Dus zijn we met een uh, groep jongeren, uh, hebben gekeken naar nou, wat kunnen we realiseren. Uiteindelijk hebben we samen met Sportservices dus, uh, gekeken wat, wat haalbaar is. Mm -hmm. Dus hebben we gezegd, nou we gaan in de zomerperiode in onze zomerprogramma een uh, pilot starten. Waarin uh, jongeren uit Zandvoort uh, kunnen gaan zaalvoetballen. En de van 13 tot en met 17 jaar uh, en zoals je al ziet uh, nou bij, dit is de eerste bijeenkomst en er is al flink animo voor buiten nog dat er een uh, grote groep zich heeft afgemeld vanwege de vakantie dus ik, ik denk dat het een succesvolle pilot uh, gaat worden uh, met ook uh, uh, om straks te gaan kijken van hoe kunnen we het een vervolg gaan geven ja. uh, is het ook uh, mooi om te zien van hè? beweging. En dat, ja. is, dat is ook iets uh, wat de uh, uh, heel hoog in het vaandel hebben staan. Ja, nee, dat, uh, ja, dus het is twee vliegen in één klap. Ja, zeker. Weten. En niet alleen sportservers, Wij vanuit het jongerenwerk vinden het ook heel erg belangrijk dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten, maar ook uh, kunnen gaan bewegen. Dus het, het, het gezonde leefstijl proberen we zoveel mogelijk aan te moedigen. En daar hoort het stukje bewegen ook bij. Dus het is uh, in ieder geval heel erg mooi om te zien dat je hier fanatieke jongeren hebben uh, die met elkaar gewoon een gezellig potje aan het voetballen zijn. Uh, dus niet niet alleen het bewegen, maar ook het stukje ontmoeten. Dus die jongens uh, die hebben het plezier, dat zie je aan ze, en dan straks na het voetbal gaan ze met elkaar nog even uh, met elkaar babbelen en het gesprek aan. Dus dat stukje ontmoeten, bewegen, is gewoon het perfecte plaatje. Ja. Hoe is het uh, met jouw uh, zaalvoetbalvaardigheden? Uh, er uh, <laughs> komt een hele verhaal nu aan. Nee, ik, heb, ik heb vroeger op het landelijk niveau zaalvoetbald. Toch wel? Ja, ja, ja. Dus het is oh. dus een beetje thuiskomen. komen. Ja, ja. Dat dus, is, is voor mij een uh, thuiswedstrijd. Uh. Maar dat zul je straks wel zien. Jammer dat het radio is. Als er ja. beelden waren, dan uh, had ik misschien een contract gekregen. Hé, hey, dankjewel. Ja, geen dank. Ja, Jaap Koper inderdaad uh, in gesprek met uh, Ali de Jongerenwerker. Afgelopen woensdag was dat, uh, Benno. In de sporthal De Blauwe Tram hier in Zandvoort. Zeker. En de volgende keer geven we jou een camera mee. Dan kunnen we dat in ieder geval kijken hoe Ali voetbalt. Ja, ik ben ook wel benieuwd of hij het een beetje kan. Heel goed. Leuk gesprek in ieder geval met Ali over het pilotproject Zaalvoetbal hier in Zandvoort. En dat hoor je zeker bij langs uh, langskomen, de Sound of Music. We zijn er 24 uur per dag, niet is alleen dat zo? op. Uh, ja, ja, zeker. Nou, wij niet, Denno, uh, uh, de radio en uh, de tv. Uh, nee, je mag ook af en toe naar huis, Denno. Uh, oh, dus, uh, en dat geldt ook voor, uh, voor jou, Albert-Jan. Even test, ben je er nog? Ik ben er nog, Ja, kijk, kijk, kijk, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Mooi. Dus uh, nee. Uh, vies, ja, je drinkt mij helemaal in, war. <laughs> wegtekst. Ja, wegtekst. Weg nou, wat voor plaatje heb je nog opstaan? Oh ja, dat ja, is wel leuk. Ja. Nee, ook speciaal even voor Albert-Jan. En wij houden er ook nog van, trouwens. Want uh, we gaan het hebben over California Girls. Oh, Ja, ja. Hmm. En we zitten niet voor niks uh, aan het strand. De Beach Boys uh, zijn we ook een beetje, hè, Benno? Ja, eigenlijk nee, wel. Eigenlijk wel. Van, van Bad Boys naar Beach Boys. Ja, nou, ja. dat is toch een uh, aardige promotie zo in ja. een uh, paar minuten tijd. Binnen een ja. uur tijd. Binnen een uur tijd, ja. nou, mooi geregeld, joh. De California Girls. Het nieuws uh, nu een, een ja, kort nieuwsbericht hebben, hè, geloof ik. Ja, we hebben het even over de Zonnebloem Loterij. Ieder jaar stonden de vrijwilligers van Zonnebloemafdeling Zonnebloem Afdeling Zandvoort... op de jaarmarkten om andere, om onder andere loodjes te verkopen. Maar omdat de jaarmarkten niet meer Zandvoort aandoen... betekent dat dat de loterijverkoop erg tegenvalt. Ja, dat gaat ook niet vanzelf natuurlijk. De opbrengst van de loterij gaat volledig naar de Zandvoortse afdeling... en maakt vrijwilligerswerk mogelijk. Steun het werk van... De zonnebloem voor slechts 2 euro per lot. En maak kans op mooie prijzen. Loterbestelling kan via de e-mail van hermabluis58, appenstaartjegmailcom gmail.com. Nou, hermabluis58, gmail.com. Daar kan je de zonnebloemloterijen bestellen voor 2 euro per stuk. Kijk, helemaal goed. Dankjewel Benno, voor dit uh, korte nieuwsbericht.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 Watch all night long Yeah, I know we'll turn hands forever So tonight En met uh, deze single van uh, Cardi B en uh, Bruno Mars... gingen we terug naar uh, 2019. We hoort inderdaad uh, de hitsingle uh, Fines. We gaan weer op naar het nieuws. En uh, weer van uh, drie uur. Daarna zijn we nog twee uur lang. Hoor, dus uh, lekker blijven luisteren naar het geluid van Zandvoorts. Zometeen weer veel meer actie op uh, de radio. Maar we gaan eerst nog even één plaat draaien van een uh, jarige Jopin. Dat is uh, Joy Sims. Daar hebben we het over. Ze is vandaag 63 jaar geworden, een Amsterdamse soulzangeres. En in 1988 kwam ze, brak ze door, zeg maar, uh, all over the world met een zelfgeschreven single. Ook een beetje disco-achtig en dergelijke. En deed het enorm goed op de diverse radiozenders. Dit was de echte doorbraakzinger voor de jarige Job van vandaag. 63 jaar geworden deze Joy Simpson. Coming to my life. Nou, nog een heel klein stukje dan van Juppy 40 voor drie uur. Tot zo.